Dit was het NOS-vernaal. Biddy Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij knop het Hoeveelaken 5 kilometer en bij Bunschoten 2. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the color wood, my favorite winter coat. This wind is in my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Merci à Sandford. Tu m'as promis et je t'écris. Dat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 Belief, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tu. Ze a falar: Nossa, nossa, assim você me maakt.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 the show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 filter Parado, nem que eu me amor, Menina, fika à vontade. Entre faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa carta. Me liga, mas tá bem Quero te console, na madrugada, dança. Olá, até o som daí a carta me liga, mas tá bem Quero te console, na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o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 Mark Visser met het NOS Journaal. De ministers van de VVD en het CDA besluiten vandaag of ze hun ontslag aanbieden of dat ze doorgaan als minderheidskabinet. Na een ministerraad die om half tien begint zal premier Rutte verslag uitbrengen aan koningin Beatrix. Ook veel Tweede Kamerfracties komen bij elkaar vandaag. Zij willen zo snel mogelijk een debat met Rutte over de situatie die is ontstaan na de mislukte katshuisonderhandelingen.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 De machinist van de sprinter die zaterdag in Amsterdam op een intercity botste is vermoedelijk door een rood sein gereden. Een redacteur van de Volkskrant die in de sprinter zat hoorde haar zeggen ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. Ook de Telegraaf schrijft dat de sprinter rood is gereden. De krant baseert zich op bronnen bij NS en ProRail. De bedrijven willen niet op de krantenberichten reageren. Ze wachten tot alle onderzoeken zijn afgerond. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing is gewonnen door de socialist François Hollande met 28% van de stemmen. Zittend president Sarkozy eindigde daar vlak achter als tweede. Het is voor het eerst sinds 1958 dat een zittend president de eerste ronde verliest. De opkomst bij de verkiezingen was zo'n 80%. Roman van Persie is in Engeland verkozen tot voetballer van het jaar. De spits van Arsenal kreeg die onderscheiding van de spelersvakbond PFA. Het is de derde keer dat de Nederlander de Player of the Year Award krijgt. Dennis Bergkamp van de 97 en Ruud van Nistelrooy in 2002. Het weer, de ochtend begint met zon en enkele bui. In de middag meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journal. van de ANW.